Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Vervuilende bedrijven die veel CO2 uitstoten... moeten extra worden belast. Op die manier komt er geld vrij... waardoor bedrijven subsidie kunnen krijgen voor projecten... om de uitstoot terug te dringen. Dat is een van de voorstellen waarmee het kabinet later vandaag reageert... op het voorlopige klimaatakkoord. Daarin staan ook plannen van de industrie om de uitstoot terug te dringen. In ruil daarvoor vragen de bedrijven om een miljard euro jaarlijkse steun van de overheid. Maar het kabinet wil dus ook dat de vervuilende bedrijven zelf mee betalen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de bedrijven meer voor gas te laten betalen. Nu betalen ze als grootverbruikers juist minder dan particulieren. De politie hield voorafgaand aan de aanslag op het gebouw van Panorama al twee mannen in de gaten. Het zou gaan om een van de leiders van motorclub Calo Wago, die de aanslag zou hebben georganiseerd, en een man die later betrokken zou zijn geweest bij de beschietingen. De politie had een tip gekregen en observeerde de twee toen ze een rondje liepen bij het gebouw. Daarna vertrokken ze weer en haakten de politie af. Een paar uur later volgde de aanslag met een granaatwerper. Vanmiddag is de eerste zitting in de rechtszaak. Op 200 treinstations komen watertappunten waar mensen een flesje kunnen vullen. De NS wil daarmee het drinken van kraanwater stimuleren. Moet ook helpen bij het verminderen van zwerfafval. Het eerste watertappunt wordt nog deze maand aangelegd bij station Alkmaar. Voor het einde van volgend jaar moet 90% van de treinreizigers water kunnen tappen tijdens zijn reis. Op het Indonesische eiland Sulawesi komt de bevoorrading van getroffen gebieden op gang. Er is weer eten en benzine te krijgen. En op steeds meer plaatsen werkt de elektriciteit weer. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers van de aardbeving en tsunami van vorige week. Vooral op plaatsen waar veel mensen waren, zoals een hotel dat is ingestort, wordt druk gezocht. Het weer veel zon vandaag bij 20 tot 22 graden. Morgen kan het lokaal 24 graden worden en blijft het droog. Zondag is het met 16 graden weer koeler en dan valt er ook wat regen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van ZFM Jazz. The Autumn Leaves. Prachtig gezongen door niemand minder dan Eva Cassidy. The Fall. Drift by When Start the phone. zo kan het hebben. Kan maar één dame. Uh, dat prachtige nummer All'em Leaves zingen. Althans, wat mij betreft. Want het is. Uh, zo'n speciale uitvoering. En uh, ja, helaas leeft Eva Cassidy niet meer. Ze is ook. Uh, een aantal jaren geleden alweer. overleden aan die. Uh, vreselijke ziektekanker. En, uh, maar gelukkig heeft zij een hele hoop mooie muziek achtergelaten. En daar heeft u zojuist, uh, luisteraars, van kunnen genieten. De Old Feeling. We gaan. Uh, Luisteren naar Cyril Huel The moment that you danced by, I I feel that old. The star. Ja, dat oude gevoel. Kent u dat, luisterkaars? Misschien wel. Ik word er juist via Facebook op geattendeerd dat ik eigenlijk uh, de Haarlem lopen... Uh, had moeten meelopen. Uh, nou ja, ik heb een gouden regel. Ik begin al, elke dag begin ik met... Uh, met van, nou wat zal ik vandaag weer eens uh, gaan doen? Ik zie wel hoe het loopt. Nou, dat is uh, op mijn lijf geschreven. Ik zie wel hoe het loopt. Nee, daar ga ik echt zelf niet aan deelnemen. Dat is... Uh, Even te optimistisch, luisteraars. Wat mij betreft, want uh, dat ga ik gewoon niet redden. Dus als zo eerlijk ben dan kan ik dan ook wel weer. Earl Kloeg, die gaat het wel redden, want die zingt gewoon C'est Simon. Ja, Sess Simon geeft een goed gevoel, althans bij mij wel. Heel was dat. Je kopje koffie of je kopje thee zo heerlijk bij laten wegglijden. En. Uh... Wat ook mooi was, uh, na Sess was mijn bezoek aan, uh, aan uh, de Cotswolds. Luisteraars, de Cotswolds. Alweer een uh, anderhalve week geleden dat ik daar was. En dan zegt u: de Cotswolds moest je overreden. Nee. Het heeft er helemaal niets mee te maken. De Cotswolds is een gebied in uh, Engeland. Zuidwest-Engeland moet ik dan zeggen. Waar uh, ja, bijvoorbeeld Midsummer Murders worden opgenomen. Al die uh, pittoreske uh, Engelse dorpjes. Uh, wat eigenlijk nog lijkt op de middeleeuwen als je er zo doorheen wandelt. Prachtig om te zien. En toen had ik ook helemaal uh, het gevoel van Bon. Nou, vandaar. En u kunt er ook nog naartoe hoor. Dat is allemaal geen punt. Ik heb zelfs nog een, uh, een laatste trein naar Londen voor u klaarstaan. U kunt via Londen kunt u daar komen ook. Hè? Dus Eve uh... dus jones Massy, the last train to London. It was night die gezongen, zo'n bossa novaatje. Uh, wie was dat? Nou, uh, dat was... Dan moet ik nog even spieken, want die naam... die komt niet al dagen voor. En, uh, sterker nog, luisteraars, ik ga u verklappen... Dat ik, uh, dat ik er helemaal niet kende, deze dame. Maar ze zong zo aangenaam... dat ik, uh, dat ik dacht van, nou, ik ga er gewoon draaien. Yves Saint-Jones Massie heet ze. Ja, Massie, kan je misschien ook zeggen. Nou, nou nee, je schrijft het anders. Massie schrijf je. Yves Saint-Jones Massie. Heerlijke stem. En uh, uh, uh, ja, het geeft mij een beetje het gevoel van... Uh, muziekmoze ik zo op de vroege morgen. Heeft u het nou ook? Ja. De jaren 50, dat is een heel ander verhaal. Dan kwam ik s ochtends uit mijn bedje beneden bij mijn ouders in de huiskamer en dan klonk er dit. Guy Mitchell. Music, music, music. Put another nickel in, in the nickel. Nickelodeon All I want is loving you And music, music, music Oh, I'd do anything For you, anything You'd want me to All I want is kissing you And music, music, music Closer My dear, come closer The nicest part Of any melody Is when you're dancing close to me Put another nickel in Allah! Ja, heerlijke swing bij CFM Jazz. Nou ja, voor mij is bekend dat ik niet al, al te zware en te moeilijke jazzmuziek draai. Uh, geen uh, liederen waarvan het lijkt dat ze een in instrument aan het stemmen zijn en dat heet dan een uh, geïmproviseerd jazzmelodietje. Nee, dat ga ik niet doen. Ik hou het een beetje licht allemaal. Uh, Wel swingend en af en toe een boshatje. Uh, nou, uh, wat ik net al zei, een beetje het sfeertje van uh, muziek, mozaïek. wat Willem Duisburg uh, op de zondagmorgen tegenwoordig bracht. Uh, een stukje oude Dixieland vind ik ook wat lekker. Big Brother en Eggman. En dat is dan, uh, als u nog niet ontbeten heeft, een uh, goede start... Dutch Swing College Band, maar die had u ongetwijfeld herkend. Uh, ik heb uh, meerdere vrienden gelukkig om me heen, luisteraars. Een hele speciale vriend is uh, Willem die die uit Zandvoort. En voor hem speciaal de jazzy-uitvoering van You've got, got a a friend. Friend. You've got A Friend. Is de George White Group. trouble, and you need some loving care, nothing, oh, nothing is going right, nothing, close your eyes and think of me, and soon I will be there, to brighten up evil, your dark Just call out my name, and you know. to blow oh. Don't you know what we King, die schreef het volgens mij en uh, James Taylor zong het ook. Maar dit was de uitvoering van de George White Groep. A cappella gezongen. You've got a friend. We gaan even een Beatles nummertje draaien in een jazzy jasje gestoken. Jazz Sticks Deborah. Die uh, zijn verantwoordelijk voor het nummer Day Tripper. only play one night stand I try to please her she only play one night stand Bora Dixon, zo heette de dame... die de Beatle-nummer Day Tripper voor u ten gehoor bracht. True is een nummer van uh, Spendau Ballet uit de jaren 80, als ik me niet vergis. Jamie Lancaster heeft er zo haar eigen uitvoering aan gegeven. True. Cheers. antwoord schuldig blijven of het nou een heer of een dame is, luister. Volgens mij is het gewoon eigenlijk een man. Uh, maar misschien ook wel een beetje uh, dubbel, hè? Dus een dubbele man. Uh, half man, half vrouw, ik weet het niet. Uh, uh, Jamie Lancaster, in elk geval. Ik heb, ik heb het eventjes opgezocht op uh, het internet. En daar zie ik wel een, een, een, een, een zanger of een zangeres. Nogmaals, ik weet het niet. Uh, nou, Waarbij je dus eigenlijk beide geslachten kan... kan uh, ...toekennen aan de persoon die je voor je ziet. Nou, laat ik het zo maar even formuleren. Ik weet het niet gewoon. En dan moet ik me verder verdiepen. Kunt u ook doen thuis met Google. Jamie Lancaster of Lancaster. We gaan weer snel verder met het uh, repertoire voor uh, ZFM Jazz. En dan kies ik uh, dit keer voor een uh, prachtig nummer van uh, Linkin Park in the End... Het starts with I don't know why, it doesn't even excuses luisteraars, excuses. Dit was niet de bedoeling, dit was niet de bedoeling. Nee, nee, nee, dat past helemaal niet in een jazzprogramma, duif. Dat moet je gewoon eventjes anders aanpakken. Dat ga ik ook doen hoor. Want uh, ik heb hem ook weggedraaid, dat heb ik kunnen waarnemen. Nee, we gaan uh, eventjes een nummer van de CCR draaien. Clean Clear Water Revival. Maar dan in een jazzy vorm gegoten door Karen Souza... Have you ever seen the rain? ja We gaan uh, luisteren naar Stanley Clark. Dit is het nummer: Silly Putty. Ja, een klein stukje modernere jazz dan maar Silly Putty. Dat draai ik speciaal voor de liefhebbers, luisteraars. Treintje Oosterhuis neemt momenteel deel aan de, de beste zangers uh, van Nederland... Hè, met Jan Smit en uh, Alan Clark doet mee. en Ja, Lied Towers. Nou, maar Treintje die heeft ook uh, een mooie album gemaakt. Uh, zelfs twee albums geloof ik. Van, van uh, muziek van Bert Bagarack en Hal David... En uh, zij zingt het toch wel op een hele speciale manier. I never fall in love again. What you get for all your trouble I'll never fall in love again Don't you know that I'll never fall in love again What do you get when you kiss a guy You get enough germs to catch pneumonia After you do, he'll never phone you Tijdloze muziek zou ik het bijna willen noemen... van uh, Birdbagger Reck en Hal Davids. I'll Never Fall In Love Again. Dit keer gezongen door Treintje Oosterhuis. Creep. We gaan nog een keer luisteren naar Karen Souza. When you were here before... You can look in the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 But I'm Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. Stem. Karen Souza was dat uh, creep. Ik heb nog een uh, tijd voor één liedje voordat uh, het nieuws over in komt, luisteraars. Dan kies ik voor Isn't She Lovely in de uitvoering van David Sanborn. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van... Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Unilever trekt de plannen voor een verhuizing van het hoofdkantoor... van Londen naar Rotterdam in. Er wordt ook geen nieuwe... Nederlandse NV meer opgericht. Het Brits-Nederlandse voedings- en... wasmiddelenconcern neemt de stappen naar kritiek van Brits...